Goedemorgen, ik ben Dioke Dit is het nieuws van NOS op 3. Door corona gaat het wereldwijd niet goed met de mensenrechten, zegt Amnesty International. Ieder jaar maakt de organisatie een overzicht. Dit jaar staat daarin dat sommige regeringen de crisis misbruiken om extra strenge regels in te voeren. Ik denk daarbij aan Hongarije bijvoorbeeld, waar je vandaag vijf jaar cel riskeert als je kritiek hebt op het coronabeleid van de regering. Ik denk aan de golfstaten waar de vrijheid van meningsuiting verder ingeperkt werd onder het mom van de strijd tegen corona... Of ik denk aan de uh, Filipijnse president Duterte die expliciet opriep om zogenoemde amokmakers tijdens lockdowns gewoon neer te schieten op straat. Ook in ons land gaan er dingen mis. Zo vindt Amnesty het niet slim dat politieagenten tasers krijgen en zouden onze overheidsdiensten etnisch profileren. In een Poolse kledingzaak in Rotterdam heeft gisteravond brand geboet. Buren zeggen tegen Rijnmond dat ze twee jongens met een jerrycan zagen lopen en daarna het vuur ontdekten. Ze kwamen meteen in actie en hebben het vuur geblust. De afgelopen maanden werden Poolse winkels door het hele land bedreigd, beschoten of in brand gestoken. Ouderen die een prikafspraak hebben, maar niemand om hen daarheen te brengen, kunnen een taxiritje krijgen van het Rode Kruis. Sinds begin dit jaar heeft die hulporganisatie al meer dan 2000 ouderen en andere kwetsbare mensen naar een priklocatie gebracht. Het Rode Kruis vindt dat iedereen de kans moet krijgen om gevaccineerd te worden, ook als dat ver van huis is. Nog nooit liepen er op de wereld zoveel miljardairs rond. Zakenblad Forbes maakt elk jaar een lijstje en zegt dat er bijna 500 zijn bijgekomen. Een van de nieuwkomers is deze vrouw. So I ik ga jullie laten zien hoe ik mijn make-up doe. Ik had so altijd veel producten en ik wilde like een klein, defined kit van of, of mijn favorieten. Products that could just be really easy. Kim Kardashian verdiende een hoop met haar make-up-lijn. Helemaal bovenaan de miljardairslijst staat Jeff Bezos van Amazon. Elon Musk van Tesla is de nummer twee. Het weer, de regen trekt weg. Vanmiddag overal droog bij een gaat of zeven. Morgen blijft dat zo. Ietsje meer zon dan nog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Een dienstmededeling uh, voor de mensen die allemaal uh, in smart zitten te wachten op de Zandvoortse krant die op woensdag wordt geleverd. Ik heb nieuws, dat wordt donderdag. De drukker heeft uh, wat moeite, dus uh, normaal gesproken zijn er uh, nogal wel uh, mensen in, uh, in Zandvoort uh, die hem al op uh, woensdagmiddag uh, op de deurmat uh, gaan krijgen. Maar ik weet uit de eerste hand dat dat uh, niet gaat lukken vandaag hoor, dus... Wordt even een dagje later. Uh, de drukker heeft de moeite dus uh, bij deze. Maar misschien dat je altijd nog, nog de digitale versie kan, uh, kan lezen op het internet of zo, weet ik veel. Stevie Wonder met I Wish, dat was uh, de opening van dit uh, tweede uur. Waarin we ook nog even het uh, gesprek herhalen wat ik uh, met Wendy Moore had uh, vorige week over de single So Over Fake Friends. Ja, je denken van het is toch een niets aan de hand uh, zijnde uitzending. En dan kan ik het net zo goed uh, nog een keer laten horen wat ik uh, vorige week met uh, Wendy Moore heb uh, besproken. Over die uh, en de aanleiding waarover zij zo over fake friends in een nieuw jasje heeft uh, gestoken. Maar goed, zover is het nog niet. Wel even muziek uit de onderstroom van Nederland, want I dit komt ook uit Nederland. Leuna! clummy hands i know i'll be leaving with my things i left on your nightstand i'll take back the book i'll lent you and our future plans bruh Deze C'Man cool van Baker Songs. Wie is Baker Songs Dat is uh, Ruud Bakker. Dat is een man die komt uit Utrecht. En uh, nou, je hebt uh, wel een beetje kunnen eruit af kunnen leiden dat zijn fascinatie voor alles wat kennelijk aan uh, de Mercy uh, vandaan komt, uh, wel heel veel invloed heeft op de muziek. Want uh, hier en daar doet zijn stem wel een beetje denken aan Paul McCartney. Daarvoor. Uh, I should break up with you. Uh, twee dames, twee uh, zussen. Zelfs. Een tweelingzus. En bijna uh, als ze uh, ja, bijna een beetje op, op elkaar lijken... dan uh, kun je ze ook niet van, uh, van elkaar onderscheiden. Gebeurt wel, want, het, uh, want de een heeft kort haar... en de andere heeft wat lang haar. Marlon en Danielle Bruinhoff uh, heten zij. En ze vormen de damesgroep Leuna. Meegedaan aan uh, de Rob Daar wordt. Uh, tegenwoordig uh, zijn ze wat uitgewaaid, uh, Maar ze hebben hun uh, wortels in deze provincie liggen. Dus wat dat er gaat, uh, uh, helemaal uh, oké okay dus. Um, ook in deze provincie... en iemand die de wortels heeft liggen... is Wendy Moore. Vorige week maandag heeft ze na twee jaar... een make-over gegeven aan uh, So Over Fake Friends. De eerste single die ze in 2019 heeft uitgebracht. Uh, zo uh, lang gaat het alweer uh, terug. Uh, en uh, Wendy komt 22 april uh, nog een keer uh, langs bij ons... om een stukje te spelen... Waarschijnlijk uh, zal het uh, vier nummers uh, zijn. Uh, wellicht ook uh, een nieuw nummer die ze wil laten horen. De speling uh, maakte ze vorige week in dat uh, gesprek wat, uh, wat ik met haar had. Um, en ja, uh, dat, dat gesprek dat laat ik gewoon nog een keer horen. We hebben haar aan de telefoon. Wendy, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, want uh, die eerste single uh, die dateert alweer van twee jaar geleden. Um, maandag was precies twee jaar geleden dat hij uit was ja. even nog over relapse waar ging het ook alweer over het ging over een, uh, een toxic relationship iemand die uh, je weet dat diegene slecht voor je is maar toch blijf je bij diegene omdat je gewoon niet los durft te laten Aha, dat, dat, dat was een beetje het verhaal achter Relapse. Ja, dus ik weet niet, muzikaal gezien zit daar gewoon een, een lekkere vibe in. En daarom draai ik hem soms nog wel eens. Um, goed, even over, zo uh, so over Fake Friends. Uh, want dat uh, is de remix die je deze week hebt uit laten komen. Is, wat is eigenlijk het uh, verschil ten opzichte van twee jaar geleden, jij als mens? Ik als mens ben denk ik heel erg gegroeid... Um, ik ben een stuk volwassener geworden en daarom ook in mijn mu muzikaal gebied ben ik uh, wat meer mijn sound gaan vinden eigenlijk en daarom dacht ik ook, uh, dit nummer, Zo over Fake Fans, was natuurlijk mijn debuutsingel ja. en ik had gewoon het gevoel als ik hem hoorde de laatste tijd dat ik dacht van, ah, ik kan maar beter, weet ja. je wel, omdat ik natuurlijk gewoon gegroeid ben. Um, dus ik dacht, waarom doe ik dat dan gewoon niet? Ja. Dus, dus je... Dat hoor je ook uh, in de muziek, ik ben echt wat volwassener geworden qua instrumentaal. En het is allemaal net wat meer poppy. En gewoon, ik ben er heel erg blij mee. Ja, um, even over uh, want, want uh, mu muziek maken. Hè? Want je, je doet het veelal al op de gitaar, maar uh, kan ik uh, dan toch aan de indruk onttrekken dat je misschien bezig bent ook op andere instrumenten bezig uh, te zijn? Of is het alleen maar de gitaar? Ik ben vooral bezig op gitaar, ik ben nu ook meer aan het focussen op elektrisch, want het begin, dat weet je denk ik nog wel, toen ik kijk hadden met mijn akoestische gitaartje ja, en dat soort ja, ja. dingen. Uh, ik ben nu echt een beetje elektrisch uh, verder aan het opbouwen, ik wil een beetje leren soleren en zo. Mm -hmm. maar ik heb ook inderdaad wel een beetje keyboard erbij opgepakt, ja. dat gaat ook best wel goed en basgitaar vind ik ook heel leuk. Ja. Uh, een beetje ukulele. Ja, het, is, het, is, het zijn wel uh, verschillende disciplines. Hè? met keyboard, uh, dat, is, dat is weer met toetsen. Dus, maar ik, uh, ik ja. weet dat, dat het wel mogelijk is. Ja, ik merk wel dat ik de snaarinstrumenten veel makkelijker oppak. Bas ging eigenlijk op zich wel meteen. Ukulele ook wel. En dan inderdaad, keyboard is toch iets heel anders. Maar ja, verleren, ik vind het wel heel leuk. Ja, uh, dat, dat heeft dus ook uh, allemaal te maken met het uh, groeiproces uh, van jou als muzikant en als mens in, uh, in de muziekwereld. Ja, precies. Ja. Um, want uh, ja, je bent ook uh, nogal echt uh, maatschappelijk geëngageerd. Dat uh, weten wij ook. Uh, is, is het uh, zo dat dat ook in, uh, in, in die eerste singles, uh, bij zo over Freak Friends en uh, Relapse, dat ook uh, teruggekomen is? In, uh, in, in, in sound en in de uh, teksten? Nou ja, ik denk, het, ik denk het wel. Maar ik schrijf vooral. Um, gewoon uit mijn eigen gebeurtenissen en zo. Dus inderdaad, als persoon als je dan groeit, dan merk je dat natuurlijk ook wel in de nummers. Maar ja. ik denk dat heel veel mensen wel um, ja, kunnen... Ik, ik kan geen Nederlands man verleten, ja. weet je wel, met ja. de nummers. Het ja. zijn natuurlijk wel onderwerpen waar veel mensen zich in kunnen vinden. Ja. Dus. ja uh, voor jou is het, uh, het uh, een onderwerp. Dat is een aanleiding om, om bijvoorbeeld een liedje te schrijven. Ja, ik ja. heb nu gewoon gemerkt ik, uh, ik pik altijd verhalen op van andere mensen, mm -hmm. en dan begin ik met schrijven, maar uiteindelijk kom ik erachter dat ik mezelf er heel erg in vind, ja. en vooral nu tijdens die corona zat ik echt een beetje in een dipje, ja. en ik ben echt uh, nu gekomen dat ik die nummers schrijf echt als therapie gebruik, ja. en dat uh, ik heb voor deze zomer bijvoorbeeld heb ik een nummer geschreven die in de zomer uitkomt, ja. um, en dat heeft me gewoon echt super geholpen dat nummer. Ja. Dus het is echt, uh, uh, want, echt een soort therapie. Ja, want uh, dat, dat uh, willen muzikanten... Ja, ik, uh, ik spreek ze regelmatig in, uh, in, uh, in de avonduren. Uh, uh, ze zeggen wel eens... Ja, van, dan moet je uh, proberen van de nood een deugd te maken. Dan ga ik maar uh, muziek schrijven. Uh, en uh, <laughs> ja, uh, j, jij doet het dus kennelijk dus ook. Dat heb je dan uiteindelijk ja. dan toch maar gedaan. Uh, want ja, uh, ja uh, je moet wat zeggen, zeggen ze ook. Maar het uh, kan ook zo zijn... Als het uh, eenmaal van het slot afgaat... Ja, dan heb je gewoon materiaal en kun je gewoon volgens mij een hele avond vullen? Of uh, zie ik dat verkeerd? Nou, zeker, zeker. Ja, absoluut. Ja, op een gegeven moment als je uit je eigen gevoelens echt gaat schrijven, dan schrijf je natuurlijk bijna elke dag wel wat. Hm. En dan is het gewoon nog een kwestie van naar de studio gaan en opnemen en kiezen. Want ik ben natuurlijk, dat, dat weet je ook wel, ik ben super perfectionistisch. Ja, ja. <laughs> ja. Dus ik ben nog uh, een beetje voorzichtig geweest met materiaal uitbrengen, maar dit jaar komt het echt wel goed. Ja, uh, er zijn heel veel dingen klaar liggen. Dus. Ja, uh, zit dat, want je hebt het over perfectionisme, zit, kan dat soms wel eens in de weg uh, zitten? Uh, dat je denkt van, ja, weet je, ik, uh, ik. moet aan de ene kant wil ik ook uitbrengen, maar aan de andere kant ben je er zelfs zo, uh, ook... Uh, ja, leg je de lat misschien wel voor jezelf uh, te hoog neer. Is dat, uh, is, uh, is dat ja, uh, het door. dilemma waar je dan wel eens tegenaan loopt, of niet? Ja, met door. Dat is mijn grootste probleem, denk ik, voor mezelf. Ja. Denk inderdaad. Maar daar ben ik ook um, vorig jaar een beetje achtergekomen. Weet je, want ik merkte gewoon dat ik voor mijn gevoel heel veel deed. Ja. En dat deed ik ook wel. Qua schrijven en zo. Maar dan, als je erbij nadenkt, denk ik van, waarom heb ik... ik vorig jaar heb ik, let ik, wat is het, een nummer uitgebracht of zo? Ja. En ik dacht echt, wat ben ik aan het doen? <laughs> weet je wel? Stop met zo perfectionistisch zijn als, als de mensen mij leuk vinden en als het die, als die liedjes hun ook kan helpen, dan moet ik het gewoon uitbrengen. Ja, ja, ja dat, dat, dat hoor ik ook. Uh, maar je hebt ook van die muzikanten die dan gelijk om de havenklap wel uh, wat wat op de sociale media. Kijk eens, ik heb wel wat uh, gemaakt. Uh, ja, dat dat helpt ook niet altijd hoor. Dus dat heb ik hem ook laten vertellen. Nee, ik, ik wil natuurlijk wel een beetje de balans ertussen vinden. Ja. Uh, ik ben nu wel, ik ga vanaf nu wel echt een stuk meer actief zijn op social media. Dus ik ben nu begonnen ik ben nu op TikTok. Hmm. En daar kan ik wel een beetje unreleased tracks een beetje alvast teasen. Ja. Maar uh, ik ben er nog wel, natuurlijk nog steeds perfectionistisch. Ja. En ik laat gewoon. Uh, ik ben er wel wat meer open over en ik laat meer zien. En ja. er komt zeker wat meer uit. Maar ik heb wel, denk ik, een goede balans ertussen gevonden. Dus. Ja, hoe, hoe belangrijk zijn die social media uh, kanalen eigenlijk dan? Oh, het is niet normaal. Ik denk echt dat dat. ...momenteel nu gewoon 80% van je... ...nu al helemaal met, met corona natuurlijk... ...want je kan helemaal niet optreden. Nee. Dus alles is social media momenteel. Maar ja. ik vind het ook steeds leuker worden. Ja, toch wel ja, ja. Uh, ook uh, maar het gevaar is dat je dan weer te veel op de sociale media zitten waardoor je bijvoorbeeld het schrijfproces en het muziekproces misschien weer in het gedrang kan komen ja, nou ja dat, dat, dat is het ook inderdaad het ja. is gewoon zeker als een uh, artiest uh, zonder label je moet natuurlijk uh, alles zelf doen hm. dus dan zit je inderdaad vaak heel lang op de social media je bent heel veel marketing aan het doen want dat hm. ben ik ook aan het leren nu ondertussen dat vind ik ook heel leuk om te doen uh, ja. En inderdaad, dan kan het zijn dat je even geen tijd meer hebt voor muziek. En daar moet je echt inderdaad een balans in vinden. Dat is best wel moeilijk. Ja. Als uh, je er in je eentje bent. Ja, we, sta, we staan op de drempel van april. Dan hebben wij, ja. hebben wij nog, uh, nog de mazzel, want we hebben weer besloten... omdat we met die Fieldlab-toestanden uh, hebben besloten... om toch ook maar weer wat, uh, wat te gaan doen. Uh, jij zit ook in dat rijtje, dus uh, wat ik heb begrepen... Uh, dat uh, toch ook van die muzikanten zijn... ja, als we het online uh, kunnen doen, uh, dan uh, laten we in ieder geval zien... dat we nog bestaan. Dus ja. bij, jou, bij jou geldt hetzelfde, want uh, als het goed is... Uh, kom jij 22 april uh, naar, uh, naar onze studio. Ja, absoluut. Superleuk, toch? Ja, dus ja. Uh, iets, iets, iets, iets om naar uit te kijken? Ik denk het wel. Ja. Want uh, ik ga wel, uh, denk ik, wat unreleased tracks spelen die nog niet opgenomen zijn. Dus dat is misschien wel interessant ja. om naar te luisteren. En ja. ik pak ook lekker mijn elektrische gitaar erbij. En dat heb ik natuurlijk nog niet heel veel laten zien. Nee. Dat ja. is het leuk. Ja, het, het, het lijkt mij al. Het, het wordt alleen maar leuk. En het euh, valt onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Honderd Vloedgolf. Dus dat euh, kan ik je nu ook al verklappen. Dus, eh, helemaal goed. Eh, even over deze. Dus zo over Fake Friends. Nou, vertel. Waar ging het ook alweer over? Nou, over Fake Friends gaat... Uh, over het loslaten van nep mensen in je leven. Je hebt heel vaak, ik had het voor op school, heb je dat, maar natuurlijk ook op werk en zo. Weet je wel, van die mensen die, die doen alsof ze je vrienden zijn of dat ze er voor je zijn. Maar dan achter je rug om, dan steken ze je eigenlijk gewoon in je rug. Uh, ja. um, en gaan ze over, achter je rug om lullen over je en dat soort dingen. En ik denk de eerste stap naar het... Uh, het gaan naar je droom, laat maar zeggen, is eerst loslaten van alles wat je tegenhoudt. Dus dat is ook nepvrienden. Ja. En ik heb dit nummer eigenlijk geschreven, want het is natuurlijk best wel een verdrietige situatie. Hè, als je erachter komt dat je vrienden niet echt zijn. Ja. Maar op dit nummer heb ik het in een positieve manier geschreven. Ja. Want als je zo iemand kwijtraakt, dan raak je ook eigenlijk niemand kwijt, want je had ze toch al niet... Nee, uh, dan blijkt het eigenlijk ook weer plastic. Uh, het doet me af en toe denken aan het liedje van het goede doel. Vriendschap is uh, een pakketje schroot uh, met een dun lachje Zoiets. Ja. ja. Uh, nou, even nog uh, waar ze kunnen je vinden. Waar kunnen ze je vinden? Ik, uh, yeah. Dat is altijd een leuke vraag. Ja, ja. Me, gewoon op Spotify, iTunes, dat soort dingen. Op YouTube heb ik ook een leuk een leuke clip hiervoor staan. Kun je me gewoon vinden onder mijn naam, Wendy Moore. Ja. En op social media is het Wendy Moore Music.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 It's not like you miss me Ain't nobody crying over me It's not like I lost you So here's the truth I'm so over people in the crowd how nice to invite me just to leave me out Forget no ...nog een beetje met mijn smartphone te spelen... ...en dan zie ik die, die lampjes van die mengtafel opblinken... ...en verrek, Mick hangt nog niet... ...maar goed, die hangt inmiddels nu wel. Uh, overigens, de afkondiging bij dit nummer is... ...dat deze dame oorspronkelijk gewoon een zandwoord is... ...en uh, ze komt 22 april naar de studio Wendy Moore... ...met Soul over fake friends. Nou, ik heb je al uh, deels geïntroduceerd, uh, Mick. Goedemorgen. Ja, ik hang nog. Ik heb mezelf wel losgesneden uit deze. die ik mezelf heb opgedaan. Ja. Jongen, Ik zat nog met mijn smartphone en ik kijk op die minktafel. en ik denk: verrek, hij hangt nog niet. Nee, nee. Nee, maar goed. Dat was het zomaar gebeurd met me. Ja, ja, ja, ja. Nee, goed, we moeten opletten dat we ook niet te dubbelzinnig met dit soort teksten zijn. Nee, dat is vaak. Dat is ook weer. Uh, nee, dat, dat zeg je goed, maar aan de andere kant moet wel een grapje ook Tuurlijk, tuurlijk uh, ja, kijk, zeker, zeker als het mijn eigen strop uh, betreft. <laughs> uh, moet ik, ik hoef hem niet aan uh, te trekken, die strop. Nee, ik hoef hem niet aan te trekken. Nee, nee want uh, eigenlijk, weet je, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik... Uh, kijk, wij hadden elkaar woensdag uh, natuurlijk aan het telepant. Dus elke woensdag, ja. afgelopen woensdag, was de woensdag voor Pazen. Ja. En dan denk je van, het kan niet gekker worden in Nederland. Hè? Maar het werd het wel. Ja, dat werkt het wel, ja. ja. ja maar ik zeg eerlijk. Want, ja. uh, ik zeg het eerlijk, het is misschien ook wel een uh, mooie voorspelling in dit geval. Ja. Want het ging namelijk om oneerlijkheid, hè? Ja, ja. En, en, maar goed, we, kunnen daar, we, we gaan daar niet over hebben. We kunnen er lang en breed over praten. Ik, ik maak nog één opmerking uh, daarover. Ja. Want ik, uh, ik, ik heb uh, begrepen in het uh, debat dat uh, Geert Wilders, die maakte toen een opmerking. Zo, nou weet je ook hoe het is om helemaal buitengesloten te worden. Dat schijnt hij gezegd te hebben. Dus... Tegen Rutte. Ja, nou ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk, ja, dat, ik, dat, dat mag hij zeggen. Ja. Dat zegt ah, hij natuurlijk ja. wel een beetje uit de rancune. En ik ja. weet niet of dat altijd de meest handige, handige oplossing is om dingen uit de rancune te zetten. Nee, dat vind maar ik ook... aan uh... de andere kant, ja, kijk, het, het, het, Wilders is gewoon heel erg goed in de oppositie. Hier. Ja. Want dat, dat is de tragiek van Wilders. Want je kan ja. natuurlijk zeggen van ja, het, misschien wordt het een keer tijd dat Wilders, Wilders gaat regeren. Ja. Nou, ik weet niet of dat nou zo'n goed idee is, Jeroen. <laughs> oh ja, goed. Hij is gewoon. Hij is gewoon nee, want ik bedoel, kijk, hij omdat hij eigenlijk zelf en die hele PVV... En nogmaals, ik vind Deel dus echt geen verkeerde vent. Het is volgens mij ook een hele aardige man. Het ja. je zeggen je praten. Uh, ik zeg je, schijnt, je wordt praten. Ja. Het schijnt een hele verschrikkelijke leuk. Ik heb hem nooit ontmoet. Nou, het schijnt, het schijnt, een... dat schijnt inderdaad zo te zijn. Uh, dat, ja. uh, dat heb ik uh, bij een, uh, een uh, NPO-programma gezien en, of uh, ge gehoord. Uh, dat hij uh, ja. uh, hard op de inhoud is, maar zacht in de omgang. Precies. En dat is ja, dat is mooi. Ja. Dat is hartstikke mooi. Maar ik denk omdat door het, het, ik denk dat die, die enorme uh, oppositie die hij voert wat heel goed is en wat hmm. absoluut, ik bedoel, uh, zonder hem uh, komen dingen misschien toch wat minder in beweging. Want er is hij wel heel goed in om een ding in beweging te zetten. Hmm. Maar je moet je moet je voorstellen dat het misschien ook te maken kan hebben met uh, uh, een beetje een een een een, een daadkrachtarmoede. Bij de PVV zelf. Ja. Wat, betreft, wat betreft oplossingen voor je situaties in Nederland. Ja, je moet altijd hij in oplossingen is, denken, vind ik. Je moet ja, maar hij denkt niet in oplossingen, hij denkt niet problemen. Ja. Ja. En dat, en dat valt mij op, want dat is persoonlijk, en misschien zie ik het allemaal fouten kan ook. Ja. Maar dat is wat ik wat ik, wat ik denk. Laten ja. nou, we het hebben nu niet hebben over het de, de debat en wat er aan de hand is. Ja. We hebben een, een, een, een, een, een, een, een informateur, een ouderwetse informateur. Ja. En dat klinkt ook misschien meteen veel beter dan verkenners. Want verkenners moet ik denken aan de padvinderij. <lacht> ja, en, dan uh, hebben we er nog wat voor rondlopen hier in, in dit dorp. Padvinders. Ik denk het zeker. <lacht> mijn dochter die is ook bij, de, bij, bij, bij scouting. Hè? Ja, ja. Maar goed, we dwalen af. We gaan weer even terug naar de informateur. We hebben een informateur. Een man die, die uh, uit goed hout is gesneden. En daar ook uh, verstand van heeft. En die kan ook met een zekere afstand kan die dat. Uh, uh, Aanpakken, die klus. Mm. Dus we zien wel wat, wat, wat er gebeurt. En wat ik veel interessant vind op dit moment, is één ding waar, wat ik me dus afvraag. Ik heb daar geen. Uh, ik vind het raar. Mm. Er wordt gezegd, kijk, we hebben het over het, uh, bijvoorbeeld het, uh, het vaccin van uh, uh, AstraZeneca. Ja? Mm -hmm. dat, dat, dat vaccin dat is nu in de band gedaan vanwege het feit dat, dat er veel mensen, redelijk veel mensen, trombose krijgen daardoor. Ja? De trombose-experts zeggen iets anders. Maar goed, ga door. Ja, maar, ja, maar nee, met maar de trombose-experts. En nu kom, nu kom ik daarop. Die trombose-experts. die zeggen niet iets anders. Die zeggen dat het gewoon gebruikt kan worden. omdat het meer mensen redt. dan dat er mensen zijn die trombose krijgen. Hm. Ja? Hm. Dus worden meer mensen gered. En zeg maar dat wat betreft COVID-19. dan dat de mensen trombose krijgen. Dan hebben we natuurlijk ook nog. Want als dat nou het enige vaccin was, dan konden we het daar nog enigszins in vinden. Maar we hebben Pfizer, hebben we. He? Ja. We hebben nog een ander middel. Moderna hebben we. He? Moderna. En Janssen. De, we, we hebben het middel dat de Johnson Johnson is gemaakt. En wordt verspreid waarvan maar één prik nodig is. Dan denk ik bij mezelf, fuck zeven. Dat is toch raar. Er is dus, het vaccin is eigenlijk breed uitgerold, ook op schulden, farmaceuten, mm -hmm. maar AstraZeneca, dat moeten we dan hebben, want daar is volgens mij dan ook gewoon een hele kostbare deal meegemaakt. Ja. Kijk, en dat, dan komen we op een, op een gevaarlijk terrein, vind ik. Mm. Want dan kan je zeggen, we, ja, het moet worden toegediend, want het redt levens, maar die andere middelen, hè, die andere vaccins, die zijn waarschijnlijk minder schadelijk. Ja. Snap je mijn redenatie? Uh, ja, um, nou ja, ik, ik, wat ik begrepen heb... is dat, dat er een, een bepaald uh, aanbod... daar is uh, vanuit de Europese Unie... dat is ook bij uh, meneer de Jong op uh, zijn bureau uh, terechtgekomen... van als je nu een kans hebt om ergens in te stappen... dan is dit het uh, moment om in te stappen... en dat werd uh, dan AstraZeneca. Uh, zo heb ik het uh, in een aantal uh, kranten heb ik dat, uh, gelezen... Ja. En uiteindelijk uh, bleken ze dus uh, te investeren in, geloof ik, ook in het uh, productieproces. In uh, de fabrieken, dat, uh, of, nou ja, fabrieken, in ieder geval, om het, uh, ja. om het te maken. En daar uh, wringt nou een beetje de schoen. Uh, want uh, ze kunnen niet leveren. En ik, ik denk van ja, uh, dan is het gewoon weggegooid geld. En ik zou er niet meer uh, geld in gaan steken dan. Dat is mijn redenering. Ja. Maar goed. Oké, okay, nou goed. Maar, maar, dat, maar je begrijpt mijn vraag, toch? Of... Ja, ja, ja. Uh, want want uh, het is, uh, dan, uh, dan is het inderdaad weggegooid geld. Dus wij moeten dan uh, eraan geloven omdat uh, het geld dan ergens terugverdiend moet worden. En dat is de reden waarom ze dan uh, zeggen van gaan uh, door met prikken. Tenminste, mijn redenering hierover. Oké, okay. okay. nou. Dan kom ik even op het volgende. En dat is ook een probleem. En eigenlijk is daar in de Nederlandse media veel te weinig aandacht aan, aan geschonken. En nu lijkt het wel alsof ik weer voor eigen parochie predik, omdat het gaat over een stuk van minister Stormt. Ja. Maar dat is wel een heel interessant stuk geweest. Wat, ja. wat, wat heeft hij geschreven? Mm -hmm. heeft hij heeft het vorige week geschreven, dat was uh, 1 april, dat was volgens mij een donderdag. Hè? Geen grap, hè, Mick? Nee, het is geen grap. Oh, nee. kijk, dat begon op een donderdag. En er was natuurlijk uh, heel veel aandacht voor het debat. Dus dat is een beetje ondergesteld. Maar hij, hij dankzij een klokkenluider. En is hier achter gekomen wat nou, de cruciale bottleneck is bij de vaccinatieaanpak van Nederland? Uh -huh. Want uh, men schrijft uh, steeds van dat het allemaal misgaat in Nederland en dat er zo achterlopen op de rest. En waar heeft dat nou mee te maken, denk je? Ja, dat is een verschrikvraag voor jou. Waar heeft dat mee te maken? Uh, pff, ik, zou het, ik zou het niet zo en, drie weten drie Ik hoop het ook op het antwoord, want dan kan ik vertellen waar het mee te maken heeft. Ja. Namelijk, het blijkt een ICT-systeem waarmee gewerkt wordt om afspraken te boeken... een gigantische bottleneck is. Hm. Het ICT-systeem, dat klopt van geen kant. Dat werkt dus niet. En dat, dat zegt niemand. Er wordt steeds gezegd van ja, het moet anders... het moet beter en het moet sneller... en het moet... Hè, snap je dat bedoel? Hm. Maar als dat ICT-systeem niet klopt... dan blijft dat ook zo, die situatie. Of men moet zeggen, wacht eens even... We gaan er eventjes een totaal ander, ander, ander, ander systeem aan, aan koppelen. Hè? Mm. Maar ja, die klokkenluider, die vertelt als je zijn relaas hoort wat er aan de hand is. Die vertelde als dit, hè? Mm. ik ga het even voorlezen. Nou, hij, merkte, hij meldde zich aan bij een GGD Callcentrum om te gaan werken, om afspraken te maken. En hij had al ruime ervaring als medewerker bij een callcentrum. En hij werd aangenomen tegen een online cursus, de ander dag... Kort daarna mocht hij starten, werd er 20 uur per week van het huis. En er zijn ongeveer 10.000 mensen beschikbaar voor die activiteiten. En, en, en, en uh, uh, uh, uh, hij krijgt mensen aan de lijn en het hele systeem klopt er gewoon niet meer. Dus die mensen, daar kon hij geen afspraak mee maken. Hm. En de beeldschermen die je als medewerker krijgt, schrijft hij, die lijken op de stam uit de Windows 95-periode. Hm. Met weinig logica en niet gericht op een efficiënte afwikkeling. Je moet als, als medewerker je ook 36 stappen doorlopen om uiteindelijk de afspraak te kunnen maken. Dat betekent dat je per dag eigenlijk heel weinig afspraken kan maken. Ja. Als ze al uh, kunnen worden gemaakt, omdat onder om havenklap ja. ook het systeem eruit ligt. Ja. Kijk ja, en als je dat dan hoort en leest, dan denk ik, oh my god, weet je. Ze leren helemaal niks hè, bij het ministerie. Hmm. Want het, ten aanzien van die, die, uh, het, het, het, het, het neerzetten, de logistiek van het prikken, de logistiek van de vaccine, vaccins toedienen. had men ook kunnen uh, leunen op uh, uh, uh, de militairen die dat al eerder gedaan hebben bij de Mexicaanse schiet. Ja. Daar hebben we het al een keer over gehad, weet je ja, wel. Ja. Maar dit is toch bizar? Ja. Wat ik nu net voorlees. Ja. Dat, het, uh, uh, dat er een ICT uh, bedrijf uh, dat uh, voor zijn rekening neemt. Zoiets. Ja, dat, nee, dat ze zeggen van wij doen dat zelf al even. Oh, ja. Wij gaan dat zelf al even uh, uitrollen. Maar daar is het ministerie helemaal niet uh, uh, uh, uh, uh, uh, klaar voor om dat te doen. Hmm. Ja. Nou, ze zitten met, met, met heel oude scripts. Ze zitten met oude data. Uh, uh, uh, uh, er zijn allemaal applicaties die niet werken. Hmm. Ze hebben allemaal, alle zes applicaties waar ze mee werken dus... Zeg, zeg maar, eh, om afspraken te maken. We hebben allemaal een eigen inlogprocedure. Dat is toch ook grappig dat komt ja. niet? Hoe, vakken... ik, ik denk dat je gewoon een heel uniform ICT-systeem moet hebben. Maar als, als ik het zou horen en beluisteren, zijn dat uh, verschillende ICT-systemen die, uh, die dit doen. Juist. En wat krijg je dan? Nou, daar hoef, hoef je geen. Nee, daar hoef ik niet voor doorgelid uh, te hebben. Nee, dan, uh, dan dus, krijg je er gewoon een puinhoop bij. Zijn wat moet je dan krijgt? Dan krijg je een gigantische puinhoop. Ja. Uh, en ik, het, vond, ik vond dit stuk echt, echt shocking. Uh, ik onderschrijf dat uh, in dat opzicht. Uh, wat betreft het uh, ICT-proces. Als dit zo uh, wordt, uh, wordt neergezet zoals je het vertelt. Uh, want ik heb dat uh, eerder uh, bij uh, een bedrijf waar ik twintig uh, jaar heb gewerkt. Heb ik uh, dat ook meegemaakt. Dus uh, ja, er, zijn er ook, uh, waren er ook verschillende soorten uh, applicaties uh, die je binnen een bedrijf uh, kon gebruiken. Maar uh, die applicaties die praten uh, moeilijk uh, met elkaar. En, uh, ja, uh, en uh, er, er kwam dan zo'n snelle meneer uh, met een, uh, met een uh, jasje, een dasje... en die verkocht dat. En dan, uh, en dan uh, waren er een paar van die figuren die trapten erin. En uh, ja, hoppa, er was weer uh, wat geld uh, verdiend. En vervolgens ja, liep alles vast eigenlijk in, in dat opzicht. Dus, ja, ja, exact. Uh, exact. Nou. nou ja, en, en, en, en, ja, en daarnaast uh, uh, heeft Pezi en Rens... Uh, een nieuwe vriendin. Ja, wat is er met twee Jan Rins? echt een nieuwe vriendin. Ach. Ja, ik dacht, ik meld het even om iets luchtig tussendoor te doen. Ach. Nou ja, ik heb het nog niet gezien. Ik, ik, ze staat op, op telegraaf, dus als wij ophangen straks, dan ga ik meteen ook blikkel kijken. Dat ik wil wel weet hoe dat is. Ja. Hé, hey, maar even iets anders. Ja. Um, het is nu slecht weer buiten. Het, het is een het zelfs. En als het weer, het weer nou wat beter wordt, ja, ja. denk jij? Even gewoon even puur even een vraag aan jou. Ja. Ja. Waar ik me heel erg op verheugd. Want ik ben heel erg veel, veel dansmuziek en het draaien. Ik weet niet waarom dat is, misschien ben ik wel kind zijn, gehoord. ik ben 64, maar ik, ben, ik, ik ga gewoon terug naar, naar de house periode. Ja, ja. Uh, dat komt ook omdat er een hele goede mix uit is van, van DJ Bob, ja. met Frequencies 15. Als je Frequencies 15 op, uh, op Mixcloud gaat zoeken, ja. dan, uh, dan, kom je, dan kom je er gratis te downloaden, dat is helemaal geweldig. Door hm? alle al oude foto's erbij pakken van festivals die ik bezocht heb in de zit er helemaal in. Denk je nou dat we dit jaar naar festivals kunnen? Wat denk jij? <coughs> ik uh, denk dat dat wel gaat gebeuren, maar dat zal ergens aan het eind van de zomer zijn. Ik denk uh, rond augustus, september, uh, dan, dan wordt het echt uh, denk ik wel uh, spannend. En dan, uh, denk ik, uh, ik denk dat het uh, best wel gaat lukken, zeker in het tempo wat uh, die klokkenluider heeft uh, verteld. Ik denk uiteindelijk dat het wel gaat lukken. Dat het, dat, zo optimistisch ben ik ook wel. Uh, en ik uh, geloof ook dat uh, met het aankomende weer wat er aan uh, zit te komen... Dat die, uh, dat die cijfers ook naar beneden gaan. Oké, okay. die cijfers gaan al naar beneden? Ja, die gaan al naar beneden. Dus, uh, en, ik, uh, ben daar, uh, en als je in de wereld uh, zelf om je heen kijkt... bij die Engelsen gaat het uh, ook al uh, rap. Alleen die hebben een iets wat andere uh, strategie hebben ze gevoerd. Maar goed, dan gaan we weer een heel uh, verhaal daarover vertellen. Ik denk uh, dat het van de zomer uh, wel, uh, wel gaat lukken. Okay, nou, dus zeg maar, want, want gisteren keek ik op de site van uh, Loveland. Die ja. komt op 7 en 8 augustus plaats. Mm. En die, bieden zelfs een, uh, die, die, die, die richten zelfs. Een, ik denk dat ze een bestaanshotel ervoor pakken. Een speciaal Loveland Hotel nemen ze. Waar uh, gasten uh, met uh, een, een soort uh, inclusieve uh, ticket kunnen kopen. Met, met, met toegang voor twee dagen. Met uh, slaap in het hotel. En dan denk ik denk bij mezelf: van, oh, wat oh, doe je jezelf aan? Om dit helemaal weer op poten te zetten. Ah, ik, ik, ik, ik kijk uit naar, uh, naar een trip naar de Wadden. Dat, dat, dat is uh, voor mij nog, uh, nog een dingetje. Maar dat, uh, dat zie ik nog wel uh, gebeuren hoor. Eind van het jaar uh, zit ik wel, uh, denk ik, weer het uh, einde jaar wel, uh, te vieren. Dat, dat geloof ik wel. Nou, dat vind, ik wel, dat vind ik wel. Dat ligt wel in de lijn der verwachtingen. Ja, dat, dat, over... daar, daar ga ik wel vanuit. uit. Dat uh, dat, dat uh, wel aan... gaat gebeuren. Ja, ja, maar het lijkt ook een beetje op elkaar. Ik ja. heb het over een dancefestival en jij hebt het over een trip naar de bad. Ja, ja uh, ik, ik, uh, ik spreek je volgende week weer, kerel. Dag jongen. Oké, okay. hier is Elephant. There was a time With all the colors in tune Look through your eyes and I wonder If I stray straight from the truth I'll take the blame It's just something that proves I know that you can't explain The things that don't really show They're The night is through weer de 60 voorbij. Deze Brenda Shannon Green. Zoals het voluit heet. Uh, Let The Music Play was eigenlijk echt de grootste hit. Dit is iets minder bekend. Maar wel een hele goede floor filler uh, geweest uh, in de jaren 80. Toen ze de muziek uh, wel uit uh, wisten brengen. Uh, daarna heeft ze het uh, kennelijk nog een keer geprobeerd in de jaren 90 Met een uh, producer, Sash... En die naam zegt denk ik in de Danish wereld ook nog wel het een en ander. Uh, maar de hits bleven uit. En uiteindelijk uh, heeft ze toch uh, gekozen om weer het uh, theater in te gaan. Want daar kwam ze oorspronkelijk ook uh, helemaal uh, uit in, in dat opzicht. Um, dat was uh, Shannon met, met Proof Me Right. En daarvoor hoorde je Never Know It's Real. Dat is van een Rotterdamse band. Uh, die band heet Elephant. Er uh, uh, zijn een aantal leden van... Uh, uh, van de Cosmic Carnival. Die zijn een indie-band begonnen. Dat is ook wel heel grappig. De EP hebben ze inmiddels uitgebracht. Een aantal malen hebben we daar wel wat mee gedaan. Die... Mensen die uit de Cosmo Carnaval zijn gekomen... zijn Frank Schallingwijk en Kai van Driel. Dat zijn de mannen uit de Cosmo Carnival. Die, die band die heeft ook nog voor de pandemie... nog een lange theatertournee gehad... langs Nederlandse theaters... om het werk van Fleetwood Mac te vertellen. Dat hebben ze toen gedaan. Ja, Fleetwood Mac die hebben we natuurlijk ook al gedraaid... in dit gedeelte van het programma. Hold Me was dat ongetwijfeld zal die uh, in die uh, voorstelling van de Cosmo Carnaval uh, voorbij zijn gekomen. Uh, maar goed, uh, de heren Schalkwijk en Van Driel vonden het uh, nodig... om uh, wat meer uh, naar, hun, uh, naar hun eigen uh, genre te gaan. Dat is toch indie uh, en dat is uiteindelijk uh, geresulteerd in een EP. En Never Know It's Real is dus de derde single die ze hebben uitgebracht daarover. Uh, we gaan afsluiten en dat uh, doen we dan met, uh, met deze uh, van de uh, Spenda Ballet... En ik zeg tot morgen bij het programma Auteur. We dus beginnen om 7 uur. En dan hebben we Kafka op bezoek. En anders, tot later. Dag. I